Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Europese toeristensteden, waaronder Amsterdam, willen meer mogelijkheden om grip te krijgen op verhuurplatforms als Airbnb en Booking.com. Ze roepen de Europese Unie op met regels te komen. Amsterdam probeert zo samen met onder meer Rijkjavik, Barcelona en Krakow een oplossing te vinden voor de problemen die het verhuren met zich meebrengt. Zo dreigen er wijken te ontstaan met alleen toeristen.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 Voor de kust van Jemen zijn zeker 30 Afrikaanse migranten verdronken toen de overvolle boot waarin ze zaten op volle zee kapseisde. Volgens overlevenden sloeg de boot om toen mensensmokkelaars begonnen te schieten. Die hadden vlak daarvoor extra geld geëist van de passagiers. Het weer, vanavond kans op nevel en mist, vannacht dichte mist bij minima tussen 2 en 5 graden, morgenochtend eerst grijs, later zon en in de namiddag en avond vanuit het noordwesten regen en wat meer wind, het wordt een graad of zeven. Dit was het NPO DFm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad zijn er eigenlijk alleen wat problemen bij Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda stond lange tijd een auto met pech bij Knopendriderkerk. Ridderkerk. De auto is weg, maar de file niet. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopendriderkerk Ridderkerk heb je nog een half uur onthoud. Daardoor ook veel verdraging op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. Daar heb je inmiddels ook een half uur verdraging. Op de A20 hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en Knopend Terberichtseplein 8 kilometer en een kwartier Tijdverlies. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk en de IJssel en Knoop-Terburgse Tot zover de verkeerssituatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, welkom terug voor het uur. Wij heet elke keer anders. Ja, Eerst het van live, en nu weer in de avond. Ja, gewoon wat zijn we nou eigenlijk? Zand draait door. Dat is het gewoon. Wij zijn gewoon zandvoort draait door. En nu draait CFM even door, denk ik. En nu draait CFM. Ja, wat krijgt u nog te, te horen? In de, nou, in ieder geval, wat gaan we nog doen in het laatste uur? Nog veel meer. Toetie is heel erg uh, melig, ja, dus roar. daar kunnen we een hoop van verwachten nog. <shed summarize> Dan hebben we het recept van de dag. Eigenlijk de recept van de week, dat is ja. een stampot En dan hebben we het weer voor het komend weekend. En ja, uiteraard, een verzoekplaatje. Ja, ook nog. En dat is volgens mij dezelfde als week of niet? Nou, dat was geen verzoekplaatje volgens oh, mij. Was dat was uh, verzoekplaatje. Maar hij was gewoon gedraaid. Nou ja, het, het is een verzoekplaatje ja. wat eigenlijk wel goed uitkomt, toch? Ja, voor mij wel. Ja, nee, prima. komt goed uit. Ja hoor. Nou, we gaan er weer een plezierig uurtje van maken, toch? Absoluut. Absoluut. Daar gaan we hoor. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. We Friends.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 ik uh, ga nog eens uh, positief denken over jouw muziekkeuzes, Hans. Wat zeg jij? Ik ga nog eens positief denken over jouw muziekkeuzes. je. Ja, dat is een lekker nummer hoor. je. There's Feels. Ja, ja van Kelvin Harris en Pharrell Williams. Ja, kijk. Daar heb je hem. Precies. Daar ja. heb je hem. Je hebt, hebt al een LP's. De happy, happy ding. Happy, happy? Happy, happy. Ben je happy, Hans? Very, very Williams. hè? <laughs> very Williams. <laughs> <laughs> Uit de film, dat heb ik je onderwezen. Uit de film. Williams. Nee, ja? nee, nee, nee. Jammer, dat, is, dat is dan jammer, hè? Ik heb geen ja. idee. Spickable Me. Oh, die. Met de minions, weet oh, je wel. Ja. Banana. Oh, die. Die, ja. Oh. Waar ik mee getrouwd heb, ben. Heb jij wat? Wat, huh? Nou, ik bedoel, heb jij wat te vertellen nu? Ja, ik ja dat ik vertrouwde met geen minion. Ik geen minion of zo. Jawel, je bent wel minion. Ben ik minion? Ja. Klein? Ja, dat is waar. Ik heb ben je niet niks? Moet ik, wat dan doen? Moet ik het dan me doen? Natuurlijk oh, heb ik wat, Hans. Oh, dan wacht ik op je. Ik wist niet wat jij bedoelde. Nou, maar of ik... je wat te vertellen hebt. Nee. Ja hoor, ik heb ontzettend veel te Maar je zit zulke rare gebaren te maken. <laughs> wat wil je dan aan het doen eigenlijk? <laughs> aan het wachten totdat dat uh, mijn iPad... Ja. Uh, Koop dan ook een echte... Ja, daar ik, nee, daar heb ik geen cent voor. Ik moet sparen. Aha. De vriezer was stuk. Ja. Wat is de stuk? De vriezer was stuk. Oh. Dus, uh, ja. oh, daarom hebben jullie zoveel gegeten. Hij was leeg natuurlijk. Nee, dat was ja. al te laat. Zal ik het te maar te even te... dan doen? Ja doe, ja, maar. Maar. ja, doe maar even. We hebben een uh, muziekmuseumpodium uh, met De Wurf. Op, zaterdag, op zondag 28 januari is er weer een museumpodium in het Zandvoort Museum. Mieke Hollander vertelt dan over de bijzondere kledendragcollectie van Bob Ganser. Deze collectie is overgedragen aan de Wurf... en de leden presenteren met veel liefde de uitgebreide kledingsschouw in het museum. Deze kledingsschouw met unieke kleding van rond 1875... staat gedurende de expositie Kust en Kunst van Bron tot Zee... in het Zandvoort Museum tentoongesteld. Het museumpodium is de moeite waard om te bezoeken. De rondleiding is van drie tot vier met koffie en thee... En de entree is ook te doen. Is maar 3 euro. En houders van een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Nou, hartstikke idee. Precies. Ik dus ga de, daar een keertje de, heen. Ik, ze zeggen kleding van rond 18.500. Ja. Dat is ongeveer net zoiets als dat je zegt. Ik ben er plus minus ongeveer om vier uur drie minuten en 40 seconden. Mm. <lacht> Ja, precies. Ja, nou, ik, ik, vind dat, ik, nou ik, vind het, ik vind Het, het wel is wel leuk. Het is rond de 1875. 18, uh, dat, ja. dat kan 1860, 1880. Ze weten niet precies waarschijnlijk. Eind uit welke 19de tijd? Eind 19e eeuw. eind 19e eeuw. Ja. Ro wil het horen, eind 19e eeuw, Ro. Ja, ja, wees of precies of zeg bijna niks. Het uh, oude kleding: muziek. Gaan moment. moment. Hoort bij de Voor de Boer. Nou, dat is niet waar. The truth is, I thought it zo als beloofd. Nog een keer. Tap. Tamping. But does it bollocks? Not compared to how people matter. Nee nee nee, in... nee, nee, nee, nee, nee, nee, Wamba. Hey. alsof ik het elke dag zeg. Het hm? <laughs> gaat steeds makkelijker. Ja, man, man, man, man. Ja. Ja. Draai hem nog maar een keer, Doe ik kan mee. hem nog beter zeggen. <laughs> bobble bob. We gaan eten, uh, toch? Wat zeg je? We gaan toch eten? Oh, eten? Gaan Yo. we eten? Gaan we eten. Ja, we gaan eten. Daar komt. Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, wie ja, ja. ja, kan dat weten? Wie is de man die leeft. De groenteman. En hier is hij dan, de groenteman. <laughs> <laughs> Oké, okay, hou. Ja, ja, heb vandaag, je een heb ik, Ja, heb ik uitgekocht. En welke? Een smeuige stampot van broccoli en aardappels... met spekgelapjes met een krokant korstje. Nou, ja, wat Tot ik idee. zover en weer door met muziek. Nee, oh. niks. Ervan. En ik wil houd. eerst even zeggen, voordat we weer ja? onderbroken worden... Ja? Uh, hij is na te lezen op onze website Zandvoort Draait Door. Ja, op Facebook. Facebook. En wat heb je nodig voor ja. vier personen? Op de 400 gram broccoli, 600 gram aardappelen, een scheutje warme melk, een klontje boter, 50 gram geitenkaas, twee eetlepels walnoten, vier speklapjes, een bordje paneermeel, één ei, een theelepel mosterd, een bordje bloem en een snufje paprikapoeder. Stam! Waarom zit hij nou te lachen eigenlijk? Geen idee. Ik, ik snap nooit waarom. Een snufje paprika-poeder. Ja. Oh, voor haar. Stop, oh. Gaan we het nog even? Ja, heel ja. goed. Dat is het. Ik nee, moet nee, je, jij ben, je wel nog vertellen ja, je hoe er je, er niet. je hem moet maken? Hè? Ja, dat ga ik nu doen. Ja. Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Gaan hem maar bereiden. Dan hebben we, je moet drie bordjes klaarzetten: met ene met bloem. Eén met paneermeel en één met een losgeklopte ei met mosterd. Heet die oh, die bloemen hè? Het ja. zijn tulpen en rozen. Nee, dat is een ander bloem. Oh. Dat is van meel. Klein andere oh. meel. Naargaatje, je bent ja. nog lang niet aan de beurt. Oh, nou, doe je. Meel is het. Meel. Witmeel. Ja? ja? Bestrooi de speklapjes met een snufje paprikapoeder. Haal ze vervolgens door de bloem, ei en het paneermeel. Leg op een bord en bewaar ze lang in de koelkast. Kook de aardappels in circa 20 minuten gaar... en de broccoli in circa 8 minuten gaar. Frist, verhit ondertussen een koekenpan... en bak hierin de gepaneerde speklapjes krokant... met een beetje boter in circa 10 minuten. Zet het vuur vrij hoog, zodat ze lekker krokant worden. Laat ze daarna uitlekken op een keukenpapiertje. Giet de aardappels en de broccoli af... en stamp ze met de fijne stamperfijn. Voeg een klontje boter en een schotje warme melk toe... en meng tot een smeuïg geheel. Breng de stamppot op smaak met peper en zout. Serveer de stamppot met wat geitenkaas en walnoten... en leg de gepaneerde spekklapjes erbij. Zeg Hans, Ja. ik heb geen fijne stamper. Ik heb een hele vervelende stamper. Het mag is je... geen prettige stamper, is geen fijne stamper. Dan neem jij gewoon een grove stamper. Grove stamper. Ja, mag jij. En omdat jij rood bent, mag je het ook met een vork doen. Als het maar fijn wordt. Ja, ik vind het niet fijn. Je vindt het niet fijn. Nou, ik dat is weer jammer. Nou, dan gaan we die kleine even pakken. Hè? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Dan komt hij. Ja, nee, eerst... Uh... die... Ja, ja, ja, je gaat me maar nadoen, hè? Ja, ik Je kunt het best wel. Maar dan weer wel een heel, heel grote kleuter. Ja, ja, ja dat vinden de meren. Mag, ik, dat de mag antwoord, ik na het ja. toetje nog iets vertellen over Zo. Oh, ik heb wel een heel avontuur meegemaakt oh, op Zo. Mag jij vertellen? Ja? Maar eerst toetje. Ja, eerst toetje. Oh, ja, eerst toetje. Ja, cheese ja. Wat we we gaan we eten? Cheesecake. Cheese. Nee. Ja. ja. <laughs> nou, kijk, iets in mijn oh. kaas. cheesecake. Ja, zei ik toch. Oh, nou, zei het, oh. ja, je zei het cheesecake. ook ja, maar Cheesecake. Ja. Ja, ja, lekker. Ja, is dat lekker? Ja, ik heb mijn mama gekocht. Oh, gekocht. Maakt ze niet zelf? Nee, joh. we hebben helemaal niet de tijd voor. Ga weg. Tuurlijk en, wel. Oh, moet ik maar al weg? Nee, ja. nee, nee, nee. Want je wou nog wat vertellen. Ja, waarom zeg je dan ga weg? Nou ja, nee, je hebt gelijk. Snap er niks. Dat neem, nee, ik ook niet. <laughs> Vertel eens, wat heb je meegemaakt op school? Ah, ik moest van school af. Moest je van school af? Ja. Wa juf waarom? Was, juf was heel boos op mij. Oh? Ja, ik moest mama bellen. Waarom? Nou, dat ze me moest halen, want ik mag nog niet alleen naar huis. Nee, en waarom, maar waarom was ze boos op ja, je dat? vroeg mama ook al. ja. Ja, nou, de juf ging vertellen over dat uien de enige groente is die je maakt huilen. Nou, dat is helemaal niet waar. Oh? Nee, want toen heb ik een bloemkool gepakt en naar de juf zo hoofd gegooid. <lacht> ja. nou, doei!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 Or whatever that means Into a crisis What's up for non-blondes? Mm. Ja, ik blijf er nog steeds verbaasd over dat die meiden zo smerig waren dat ze eigenlijk geweigerd ja. werden. Like. Ja, het schijnt inderdaad dat ze, ja. Dat ze stonken. Hè? Ja. ja, ik heb dat wel eens gehoord inderdaad, het verhaal. Ja, oh. en, en, en, ik, ik ga wel iets vertellen over vitaliteit. Dat is misschien wel heel aardig. <laughs> nee, ik zeg niks Hans. Jawel. Nee, ik ben, zo, oh man, ik ben zo vitaal als de wat ben je? Ik ben zo vitaal als de best. <coughs> Waar eerst de tennisbaan lag, achter het hoofdgebouw van Nieuw Unicum... werd vorige week de eerste paal geslagen... voor een nieuw bewegings- en paramedisch centrum... wat de projecttitel Vitaliteit kreeg. In dit gebouw zullen sport, spel en therapie geïntegreerd worden onder één dak. Zo kunnen dagbesteding, en dat is spel, fitness, dat is sport... En de behandelingsdiscipline optimaal samenwerken als het gaat om de vitaliteit, welzijn en gezondheid van de cliënten van Nieuw Unicum. De verwachting is dat het pand in april wordt opgeleverd. Nou, goede zaak, Hans. Hele goede zaak. Ja hoor. Ja, nieuwbouw is altijd goed, zeker daar. Oké. Okay. Nou. Hey, um, ja. Toet is heel druk bezig om een quiz op te zoeken over de griep. De griep. Um, dus jij wordt weer gefloten. <lacht> Ja, dat heb jij niet meer, hè? <laughs> meer dan dat jij denkt. En, uh, <laughs> ja. Hé, <laughs> ja. hey, uh, deze heren, daar hebben ze uh, helaas Parkinson geconstateerd. Die ja, heeft uh, abrupt ja. al zijn uh, optredens afgezegd. Ja, zou het zo erg zijn in één keer dan? Dat weet ik niet, hè. Ik weet alleen dat die... Uh, ja, dat heeft, ja, ja afgezegd. ik heb dat gehoord, inderdaad. Ja. Dus, um, Sweet Caroline, Neil Diamond.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 diamond, sweet Caroline. Ja, je kent zo iemand alleen maar sterk te hè? Ja, meer kan je niet inderdaad. Oh mijn god, hij is in een water watervast. Gaat dat allemaal, Hans? Ja, het gaat goed, hoor. Je wordt weer naar je geflote, Ja, ik ben blij van de Ik Wil jij even de wat lopen? GELACH Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. In de oostelijke helft van het land was het vandaag bewolkt... en in de westelijke provincies scheen de zon enige tijd. De mistbanken lossen op en uh, alleen Palle-aan-Zee is er een bui gevallen. Het werd zo'n 8 graden vandaag. In het weekend zal zaterdagochtend beginnen met nevel, mist en af en toe wat zon... en in de namiddag en avond gaat het vanuit het noordwesten weer regenen. Aan zee neemt de zuidwestenwind dan toe naar krachtig of hard zo'n 6 tot 7 voor. Zondag zal het bewolkt blijven en valt er af en toe wat regen. Met een maxima van zo'n 11 graden is het dan lekker zacht voor de tijd van het jaar. Zacht, zacht weer, dan kan je erin knijpen. Hè? Ja, lekker hoor. Ja. ja, maar dan gaat het meestal als je erin knijpt, gaat het weer regenen. Dus doe dat maar niet. <laughs> Heb je er ervaring mee, Hans? Heb ik ervaring mee. Echt waar, Hans? Nee, niet doorvragen. Nee, doe me niet. Nee, we houden het netjes. Ja joh, het is nog half zeven. Dus. Ja. He, en jullie de griep? De griep. Ja, ja, ja, die hebben we nou zeker. Ja, zo ja we leuk. hebben een, een, een quiz, is dat hè? Of niet? Ja, een soort quiz. Um, oh. uh, weetjes, fabeltjes of feitjes over de, over de griep. Ja, want die is weer vol in, uh, in beroering. Ja, precies. Ja. En hij blijft nogal lang hangen. En het is weer een lastige, vervelende griep en zo. Ja. Maar nou weet ik geen leuke griep, dus wat dat betreft. Oh, ik heb, ik maar heb, um, ja. feit of fabel. Ja. In de winter heb je een lagere weerstand. En daardoor heb je meer kans op griep. Is dat waar of is dat niet waar? Ik denk dat het waar is, want je hebt Jij geen zon, dus het ik het denk waar. dat het waar is. Helaas. Pindakaas. Hartstikke pindakaas. <laughs> het is echt het fout. Al, ja, ja, het, ja. Is een, het is een faal. Nee, ik het is ik niet verwacht waar. Je hebt weinig zon, dus dan zal je ook minder weerstand hebben. Nee. Geen vitamine Z. Nee, daar zon. ligt het dus helaas niet aan. Nou, ga eens door. Goed, de volgende. Als je griep hebt, dan helpt antibiotica om er weer bovenop te komen. Nee, ik denk het niet. Althans, denk ik ook niet. Dus het is een fabel. En dan zegt hij, correct. Dus ja. gaan we en, waarom niet? en waarom niet? Omdat het een virus is. Exact. En uh, uh, geen schemmel. schimmel. Geen, bacterie. Schimmel. Bacterie. Bacterie. Ja, ja. precies. Ja. Dus, uh, daarom helpt het. Ja, heel goed. Um, het griepvirus. Van het griepvirus kan je geen buikgriep krijgen. Nou, ik denk dat het wel kan. Ja? Je hebt ook buikgriep. Dus dan is dat een fabel. Ja, dat is fabel, Ja? ja? Dat ja. vind ik in fabel. Dat is toch weer jammer, jammer, jammer, joh. Je, toch kan... weer jammer. Weet je Het griepvirus heeft allerlei verschillende vormen van ja. griep. Dus dan kan je ook buikgriep krijgen. Ja, dat... Oh ja, oh, dat bedoel je. Ja. Nou ja, ik niet. Dat nee, hoor hun... Huli. Um, de volgende. Als je een griepprik hebt gehad, kun je geen griep meer krijgen. Nee, dat is een fabeltje. Klopt. Dat denk ik ook. Ja, dat klopt inderdaad. Want die die, die, die, die griepprik, uh, dat is maar voor één soort griep. Dus... Nee, dat is niet maar een paar. Een paar? Ja. Oh, maar, maar de meest voorkomende krijg ja. je een beetje uh, in, in je geïnjecteerd. Ja. En dan maak je lichaam antistoffen aan. Dus ja. die speciale vorm van die griep krijg je niet. Ja. Je wordt echt zo'n man. Ja, je kan verlozen. Maar je weet, ik, weet, ik heb namelijk vroeger die griepprik gehad Omdat je het over prik hebt. Mm -hmm. En ik was zo gammel als, als ik weet niet wat altijd een paar weken. Dus ja, ik doe het niet meer. Het ja, nee. is nooit overgegaan, hè? Ga maar door. Goed. <laughs> ja, je leert het echt wel. Ja. Um, was vaker je handen, want dat helpt voorkomen dat je minder vaak griep krijgt. Klopt ja, ik denk dat? dat of niet? Nou, het is sowieso hygiënisch, maar ik denk dat het wel zou kunnen kloppen. Ja. Dat denk ik ook hoor. Feit. Ja hoor, dat klopt. Dat is een feit. Um, mensen die griep hebben gehad, kunnen vijf dagen later nog steeds besmettelijk zijn. Is dat een feit ja, of dat, een Ja, nou, dat zou best kunnen. Ik denk dat dat kan, ja. Vijf dagen later ja, nog besmettelijk? Ja, dat denk ik wel, ja. Helemaal goed, ja, hand. Jongen, jongen. Jij je bent echt helemaal top. Als je de griep hebt, kun je het beste uitzieken en niet naar de huisarts toe gaan. Is dat een feit of is dat een fabel? Kan je beter wel? Nou, de ik, ik denk niet. Ja, dat hangt van de zwaard af natuurlijk. De, ah ja, als je natuurlijk de griep is de... griep. Ja, nou ja, je, je kan koorts, griep met 40 graden koorts hierbij... hebben. Maar je kan het ook met 36 of 37 nee, graden. Nee, want dat dan kan heb je niet. geen koorts. Nou, dan, dan zou echt ik echt... niet, ik, nee, je hoeft niet naar de huisarts. Met een, griep... zet een molletje en een hutje. Lekker uitzieken. En een paar lekkere whisky's erachter en dat gaat dus... goed hoor. Met een griep beter uitzieken en niet naar de huisarts. Ja. zeg je feit. Dat klopt ook Ja. Eens. Gewoon lekker uitzieken en uh, klaar. Heb... Als je in de winter een, uh, een keer griep hebt gehad, dan kan je het niet nog een keer krijgen. Ja, zeker. Dan kan je het wel krijgen. Precies, want er zijn verschillende ja, soorten. Precies, daar hadden we het net al over. Ja hoor. Ja, is dat, dat waar? Dat is hem. Dat ja. was hem? Ja, wel, ik, was ik, nou. ik Mijn naam is nu dokter Hans nou, je hebt er vijf van de acht goed. Dus daar gaan we geen dokter van maken, ja. toch? Nee, jongen, dat gaan we niet. Jongen, jongen, jongen. Nee, we gaan lekker los, naar. Nou, we gaan dan weer terug naar vraag één. Waarin zij zei, helaas. <laughs> <laughs> Als ik Hans roep, moet je niet naar. Nee, zij heet geen Hans. Ik nee. nee. heet geen Hans. Oh, maar ik, hoor. Nee. ik dacht dat jij wat had. Nee, nee, nee ik, oh. hij wil je ik wat richtte zeggen. Ik richt het woord tot jou, Hans. Oh, dat gebeurt niet veel. Meneer was ernaar. Ja. Was ernaar. <laughs> ja. Uh, zie je nou dat er niet alleen pluspunten uh, uh, informatie uh, uh, dingen geeft voor ouderen? Omgang met tablets en telefoons en computers. Oh, dat bedoel je. <laughs> ik, ja, nee, maar ik kan ik, dat ook. Ik, ja. ik kreeg een hele snelle cursus hoe ik uh, mijn geluid uit kan zetten. Ja. Ja, nou. goed hè? Weet je nog hoe het ging? Uh, ja, maar dan zou ik hem andersom ook weer aanzetten. Ja? Ja, meestal wel. Ah. Dat is met in elkaar en uit elkaar halen ook. Als je hem uit elkaar haalt... Dus moet je hem ik hoef niet over mijn... de radio te melden... dat nee, je gelobig, nee, nee. Eerste de eerste 14 nee. dagen niet bereikbaar bent... omdat gaat. je nee, nee, van mening maar... bent dat je apparaat stuk is. Nee, nee hij is niet stuk. Ja. Hij is niet stuk. Is jouw apparaat niet stuk? Nee, hij is gewoon uitgezet. Is jouw apparaat uitgezet? Ja, ik zie het. Hij is uit. Geen geluid. <laughs> hij is uit. Ik heb geen geluid. <laughs> Oh, nee. ja. ja. Ga ik te ja. ver doet? Nee toch? Nee, nee. Ze nou, houdt nu de hand voor de mond. Nou, mm -hmm. dan weet je het al. Geef me nieuws. Doe maar niet. Geef me nieuws. Geet Geet we, nieuws? Maar nieuws. Heb ik nieuws? Heb ik nieuws? Ja, ik heb wel nieuws. Ik vind het oh. trouwens uh, ook geen grapje wat ze hebben uitgehaald. Um, in hoofdorrep, Notebenen. <lacht> Een ouder stel in Hoofdorp is flink geschrokken... toen er gisteravond een brandblusser werd leeggespoten... door de brievenbus van een woning aan de Meeuwestraat. Het tweetal is onwel geworden door het poeder... en moest ter controle naar het ziekenhuis. Volgens de getuigen zou een burenconflict de aanleiding zijn voor de grap. Het oudere stel dacht in eerste instantie dat een brand was uitgebroken... en alarmeerde dan ook de brandweer. Die kwamen er al vrij snel achter dat het voor hen geen bluswerk zou zijn... De ambulance moest wel degelijk in actie komen. De woning heeft flinke schade opgelopen door de poederbrandblussers. Wie de vernieling heeft gepleegd is nog niet bekend. Nou, ik snap sowieso niet dat ze het een grap noemen. Oh, zelfs niet tussen aanhalingstekens. Het is gewoon treiterbakken. Nou ja, los dat ervan, je, je, ben, je bent niet goed bij je hoofd. En, ja. Als je weet dat een poederblusser blust door het weghalen van de zuurstof... Ja, precies. ...dan... Dus, nou, ja. nee, ik, dus ja, wat je op filmpjes ziet van dat goed. ze bij iemand zo'n poederblusser in zijn gezicht, ja, meestal ja, maar dat dat spoor wat je, je doet, nee. Ja. nee. Was, dus, uh, goede, goede informatie. Information, heel goed van jou. Ja. Ja. Want ik wist ja. het niet dat dat de functie van zo'n ja. poederblusser was. Dat is heel goed van jou. Ja. Sneu, hè voor die mensen. Ja. Die hebben de schrik van een leven Ja, dat ik dat vind wow. het sowieso. Maar ja, buren ruzies, burenruzie vind ik helemaal... Uh, ja, je ja. weet niet of het de buren zijn? N ik, voor mij mogen ze ook flink pakken en mogen ze ook uh, flink een, uh, een boete geven. Ja, ze moeten eerst nog maar zien achter te komen wie het gedaan heeft. Ja, dat, dat is ja. nog heel nou, onbekend. Als, als het een burenruzie is, dan uh, dus dus komt uh, ho vaak... Hoe is dus het trouwens met jouw roos, hoor. Hans? Hoe is het met? Jouw roos. Mijn roos? Ja. Ja? Nee, ik val niet meer uit. Nee, nee, nee. Ik heb daar geen last van. Ja, ja, omdat ze bij de poederblussers nog poeier zoeken. just like every day so yes yes y'all, you know we never stop we never rest y'all, the black of these to keep it funky fresh y'all, and we won't stop until we get you till we get you say so, yeah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 De uitvoering van is dit nou? Jo Jojo Jojo? Jo, jo, jo, jo? Ja, dat gaat er dwars doorheen. Jojo Jojo. Jo, jo. Ja, bijna hè. Ja, je, je, je, je moet dan geen vragen die dat geschreven Maar heeft. ik dacht eigenlijk dat jij dat deed. Jij dacht, nou, wat een vooruitgang. Ja. Nou, wat is dat nou weer voor een rot. Ga jij gewoon niet op reageren. Erg hè? Ga je gewoon. Dankjewel, ik wou man. dus zeggen: dit is de uitvoering van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas Maskenada. Nou, ja, dat mag ik Dat heb ik al gedaan. Ja, precies. Dus of het nou. Goed, niet, wat zeur je dan toch nog? Amsterdam. Ja, het een, uh, Na het Kattencafé krijgt Amsterdam er voor drie dagen ook een mopshondjescafé bij. Ja, echt waar. Um, Café Ruiskamer heeft, uh, laat zich vandaag omtoveren tot het Pug Café. Waar eigenaren hun kleine hondjes mee naartoe kunnen nemen om daar met elkaar te laten spelen. Mensen die zelf geen pug hebben, maar tientallen schattige mopsen tegelijkertijd willen knuffelen, die zijn natuurlijk ook welkom. Initiatiefneemster Katja Heinrich, um, eigenaar, van ja, een... Goed. eigenaar van een evenementenbureau, wilde het jaar beginnen met iets leuks voor zichzelf. Het aanvankelijke idee was om het café maar één dag te openen omdat de kaarten met hondje 5 euro en zonder hondje 10 euro binnen een dag waren uitverkocht... is het evenement uitgebreid naar drie dagen, twee shifts per dag. Per shift van drie uur zijn telkens zo'n vijftig mensen aanwezig... en dribbelen er zo'n dertig rimpelige mopshondjes in de rondte. Heinrich heeft zo'n 700 mensen moeten weigeren... die zelfs uit België en Duitsland voor de mopsbijeenkomst naar Amsterdam hadden willen komen. Door de massale belangstelling overweegt de organisator... in de toekomst meerdere edities te organiseren. Ik nou. vind een, een mopshond en hij heeft het achterlijf zo klem gezeten... vandaar dat het zo smal is, dat die oogjes zo plop naar buiten zijn gekomen. Ja, en ze zijn iets te hard tegen de glazen wand aangerend. Ja. Dat lijkt wel zo'n... Ja, de maar ja. maar toet, toet, ja, ja? ik denk dat jij voor, voor vijf euro naar binnen mag. Als je Roma meeneemt natuurlijk. <laughs> dus. <laughs> Aangeleind. <laughs>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 En ik saw her face. Now I'm a believer. Alweer een verzoek plaat. ja, die is voor jou, uh, met je mond vol. Die is voor mij. Ja, alweer een verzoek plaat. <laughs> ja. Nou, ik weet niet wat er vanavond met dat koor gaat gebeuren, maar dat gaat niet goed hoor. Dat weet ik nu al. Ah, ze gaan zo spijt krijgen dat ze mij ooit geaccepteerd hebben in het begin tijdens de oprichting. Nee, goed. Um, ja, ja uh, een verzoekplaatje van Drukwerk. Ons Harry Slinger met zijn rode gerolde petje. En uh, ja, uh, ik zie... Oh, ik zie ik helemaal in paniek wat uitleggen. Snel hey, nou zoeken. heb je dan wel een keer wat hij bij mij altijd doet. Hè? Dat vind ik hij Harry Slinger en consorten met Marianneke. De oude jeugdwerker uit Amsterdam Moord, hè? Ja, ja, dit was ook van een ja. hè, de verzoekplaat. Dus ja, kan yeah. je dat verwachten ja. ja, Ja. Groetjes ja. Ja. aan Harry van mij. Uh, die <lacht> weet nog wel wie ik ben, denk ik. Ja. Zit er dik in je. Ja, ja, Hebben we nog wat? Of heb je, heb je nog we wat nog nieuws? Wat? Nee, heb je nog wat nieuws? Nou, nee. Ho, ho, ho. Je mops ho. Ja. Oh, ho, dat zeg je ho, tegen ho. een knol, niet tegen ons. Nee. Dus had je zeg nog... jij ook... Ik zeg het tegen de kudde dan, want zeg jullie zijn met meer dan één. Maar die achteruit loopt, zeg <laughs> oh. je dat ook? Oh. Nee, dan zeg je. Huh? Oh, oh. Oh, Han, Jullie hadden het net over de intro, dat het ergens op leek. Ja, van Bajake, ja. weet je nog? Ja. Nou, het, uh, weet je er al achterhand welke het nee. nou was? Ja, geen idee. Het lijkt op deze. Dan hoef je iemand ook nog een plezier. Van MUT. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Harstig. Helemaal goed. goed. Ja, precies. Ja, ja leuk hè. Ja, het ja, wat ik hier zie, dat vind ik uh, jammer. Ja, precies. Dat ja. is heel jammer. Wat dat Boef op nummer 1 staat. Ja. Nou ja, um, sowieso hè. Oh, sorry, luister. We hebben het over Boef en over dat een uh, enorme hit op YouTube en Spotify is. En dat noemt hij een excuuslied. Um, maar ik heb dat stukje vanmorgen even zitten lezen. En dan ben ik als een gek aan het scannen waar dat ook alweer stond... Want daar had hij een uitspraak in het nummer gedaan: uh, dat hij nu niet meer met kor en dom kan vliegen. Um, uh, omdat dat. Um, uh, ja, dat goed verhaal. Nu kort. Hem. Ja. Uh, je helpt ook niet. Ik vraag hulp. Ik ja, nee, nee, wat het zoeken. Die dames die, die dames die die slecht bejegend had, daar had je ja, het over. Precies. Uh, nou, ik lees het gewoon voor. De in opspraak geraakte rapper Boef heeft een grote hit gescoord met zijn excuusnummer Antwoord. Hij voerde het nummer afgelopen zaterdag voor het eerst op bij het muziekfestival Noorderslag. En inmiddels is het hit al 2 miljoen keer bekeken op YouTube en Spotify. Staat hij zelfs op nummer 1. Begin van 2018 ontstond er heel veel ophef uh, door een Snapchat bericht van de Alkmaarse rapper. Daarin noemde hij drie vrouwen die hij in lift gaven uh, keks. Dat is straattaal voor Hoeren. Het land was uh, ontzettend verontwaardigd gereageerd. En um, de radiostations hadden gezegd dat ze geen platen meer van Boef zouden draaien. En zelfs muziekfestivals als Paaspop en Muze Missen, die hebben optredens afgezegd. Um, ook uh, partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisaties Corendon, deed Boef in de ban. Bij Noorderslag was hij nog wel welkom... en daar heeft hij nogmaals excuus aangeboden... en door middel van een rap. Daarin kwam de zin... wat ik heb gedaan was stom en dom... want nu kan ik niet meer vliegen via Corendon. En dan denk ik van... Zo, hoe egoïstisch kan jij je excuus maken? Omdat jij mispeert en ja. niet meer met ze mag vliegen. Maar vind je dat een excuus? Je sorry. Vind je dit een excuus? Nee, daarom vind ik, ik vind het een mispeer. Gewoon, van mij mogen we hem compleet in de band doen. Ja, maar ze ja. moeten hem eigenlijk in de band doen. Dat is beter. Nou ja, nee. Nee, zijn muziek. Daarmee vind ik het wel straf. Ik bedoel, uh, Maar een persoon het, moet hij dat um, lekker um, zelf weten. Um, iedereen verdient een tweede kans. Wat ja, print. precies. Dus hij ook. Um. Maar ik vind dit zo'n raar is... excuus. Nou, is ik denk de, dat hij zijn tweede kans nu verspeeld heeft. Want dit is geen excuus. Nee, goed, dat gaat nog steeds over zijn eerste. En het, het, het is een, een semantisch verhaal hè, aan het worden. Uh, dus iedereen roept van kex. dat is een beetje jonge taal. En als ik dan dit luister, dan denk ik: ja, er zit wel wat in. Dit is bitch. Meredith Brooks.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 Understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a. Have to be a stronger man zijn. Rust assure that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner. Sunday, Monday, happy days. Ja, ik denk dat we in de laatste minuut van mijn leven. Ik word er altijd zo groot Leuk dit, hè? Nou, we zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Ja, donderdag. Weer. Wij. Wij ja. samen. Ja. Met, uh, nou ja, we gaan het ook zandvoortdrij doordoemen. Ja, wel ja. We gaan het gewoon zandvoortdrij doordoemen. Ja. En jij Alles bent er ja, ben vrijdag weer. Ja, ik ben er vrijdag weer. En dat kleine huppelding, dat is er ook weer bij. Ook weer hartstikke goed. Ja, wie weet komt nog met een mopje ja. Hans. Ja. Ja. Dus als, ze bij, als ze maar niet met bloemkolen. gooien. Nee, gooit. dat doet ze hier niet. Oké, okay, dus... Uh, <laughs> <laughs> Ik zou zeggen, iedereen een goed weekend Yo. En tot volgende week Oké, okay, gezond week. weer op hoor <laughs> Saturday, what a day. All week with you. Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days The weekend comes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 Sunday day, Monday day, moving all week with you. Sunday day, Monday happy days. Tot zover het ritme van ZVR via de kabel op 104.5.